Ziekenhuizen betalen vertrekkende bestuurders nog steeds forse afkoopsommen. Vorig jaar kregen 13 bestuurders samen 3,3 miljoen euro, zegt vakblad Medisch Contact. Volgens het onderzoek komen vier vertrekpremies uit, boven de norm van maximaal één jaar salaris. De beloningscode geldt sinds 2009 voor bestuurders in de gezondheidszorg. Geldere ziekenhuizen keerden de hoogste premie uit. Bestuurder Imkamp kreeg bijna 4 ton. Voor de tweede keer in een week is tussen Indonesië en Australië een boot met vluchtelingen gekapseist. De boot met 150 mensen aan boord was op weg naar het Australische Christmas Eiland. Hoe die eraan toe zijn is nog onduidelijk. Vorige week donderdag kapseist een boot met voornamelijk Afghaanse vluchtelingen. Ruim 100 mensen konden worden gered, maar de anderen zijn vrijwel zeker verdronken. Bij een beursongeluk in Argentinië zijn zeker 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 9 politiemensen... Op een snelweg botst een vrachtwagen op twee touringcars. Behalve de politiemensen kwamen ook de bestuurders van de drie voertuigen om. Tientallen mensen raakten gewond. Veertien van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In New York is de filmmaker Nora Ephron overleden. Ze schreef onder meer de scenario's voor de films Silkwood en When Harry Met Sally. Ze regisseerde Sleepless in Seattle en You've Got Mail, allebei met Tom Hanks en Meg Ryan. Efron schreef ook boeken. Haar roman Heartburn uit 1983 gaat over haar stukgelopen huwelijk met journalist Carl Bernstein, bekend van de Watergate-affaire. Nora Efron was 71 jaar. Het weer vanochtend is het bewolkt en er valt hier en daar wat regen. Vanmiddag op veel plaatsen droog en wat zon. 18 graden op de Wadden, 23 in het zuiden. Dit was het NWS Journaal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A6 tussen knooppunt Muidenberg en Almere. En op de A20 tussen Rotterdam en Gouda. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat ik omga, no, you can't control yourself. Zet ja, hem! Ja, ja.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 So mm -hmm. Radio, Ben naar Frans en zet hem op 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerlid. het op mijn select taam, Forbidden anymore. Don't let the world get that side. Je ik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 Only